net aan je te denken. Oh, ik heb nou even geen tijd meer voor je hoor. Mijn baas komt er net aan. Ja, drie. Een, een hele goede morgen, meneer Flywheel. Een hele goede morgen. Ja hoor, het regent in één stuk. De dakgoot lekt. Ik heb een gat in mijn zool. Mijn vrouw een gat in de hand. En u zegt een hele goede morgen. <lacht> en waarom doet u zo uitgelaten? Alleen maar om te verdoezelen dat u vanmorgen veel te laat op kantoor was. Gisteravond zeker weer doorgezakt. Maar dat weet u toch? We waren toch samen uit? Terwijl u oud en wijs genoeg bent om te weten dat je zaken en plezier gescheiden moet houden. Oh, Ja, ik weet wat u zeggen wil. Dat u er helemaal geen plezier aan heeft beleefd. Nou, dat is dan beter zijn hoor. Zoals u dat café binnenkwam. U vroeg me toch om een avondje te gaan stappen? Ja, maar dan kom je toch niet opdagen in een trainingspak met een rugzak om <lacht> en, en, en, en, en bergschoenen aan... Nou, ik voelde me aardig opgelaten. Terwijl ik me van dat zweverige gevoel heel wat anders had voorgesteld. Sorry, meneer Flywheel. Ja, goed. Wat hebben we vandaag in de postmap, behalve onbetaalde rekeningen? Moet ik nog naar de rechtbank? Nee. Jammer, want ik heb nog niet ontbeten. Had ik wat kunnen balie kluiven. Nou, er staat niets op de rol. U hoeft vandaag dus niet te verdedigen. Nou, ga ik het in de voorhoede proberen. Kom ik waarschijnlijk beter tot mijn recht als spits... Zeg, waar is eigenlijk de assistent die ik de vorige week in dienst heb genomen? Meneer Raffelli, die heeft net gebeld. Net gebeld wel? Ja, kost maar een kwartje. Wat kan het schelen? Ik zal meneer wel onderhouden. Terwijl u toch nauwelijks onderhoudend bent. Precies. Ik heb hem gezegd dat hij achter ambulances aan moest. Want om klanten te krijgen moet je eerst de ongelukken vinden, die waar. Wat had hij te melden? Hij zei dat hij naar kantoor zou komen. Zo, hij komt dus hierheen. Meneer, denk zeker dat ik niet in staat ben om daarheen te gaan... Maar misschien schaamt hij ze wel voor zijn huisvesting. Want waar woont hij eigenlijk? In uw kantoor. Geen wonder dat de man zich schaamt. Maar wilt u hem wel zeggen dat hij vanavond in de partiek moet slapen, want ik heb gasten. Heb ik verder nog afspraken vandaag? Er staat niets in de agenda. Maak dan een afspraak voor me. U denkt nog niet dat ik hier vandaag weer hele dag alleen ga zitten? Voor wat voor mens houdt u me eigenlijk? Denkt u dat ik geen liefde nodig heb? Alsjeblieft, mijn Dimple, maak een afspraakje. Gaat u onmiddellijk van mijn schoot af en kijk wie er aan de deur is. Waarschijnlijk is het die meneer Scrooge, de huisbaas. Hij komt voor de huur. Hij zegt dat hij al maanden op zoek is naar u en naar zijn geld. Op zoek naar zijn geld? Nou, dan laten we hem toch onmiddellijk binnen hè, en helpen meezoeken. Is dat hem? Een... Ja. Dat is meneer Scrooge. Bent u de heer Flywheel? Ja, wie geeft u het recht om zomaar iemands kantoor binnen te lopen... en hem dan zo te beledigen? Heeft u ooit een blik op de heer Flywheel kunnen werpen? Nou, dat had ik graag gedaan, maar ik ben al maanden op zoek naar hem... en nog steeds niet gevonden. Dat kan ik vrij uitspreken, als mannen onder elkaar. Die Flywheel deugt voor geen cent. Laat staan voor een dollar. Laat staan voor de hele huur. Laat toch gaan. Ja, maar wie bent u eigenlijk? Hoe heet u? U weet niet hoe ik heet... Zalig zijn de simpele. Meneer, zelfs mijn zoontje kent mijn naam. En, en die knaap is pas tien. Kunt u nagaan? Uh, zo is het er genoeg. De heer Flywheel, Wanneer komt hij? Heb ik een tegenvraag. De heer Scrooge. Wanneer gaat hij? Het is toch ongehoord? Ja, Daar hebt u het... niet van terug, hè? Hier, hier is er nog een. Noem eens een schuttingwoord van drie letters. Geeft u het op? Hè? Kip. Kip? Ja, dat is drie letters, ja, maar dat is toch geen schuttingboer? Oh nee? Nou, in schuine letters wel. U bent, geloof ik, krankzinnig, is het niet? Vragen stellen, is dat het enige wat u kunt? Zal ik u een ander spelletje leren? U gaat nu naar buiten, u verstopt zich. Wedden dat ik u niet kan vinden? Ik zou nu weten waarom niet? Omdat ik niet ga zoeken. Ik blijf hier zitten tot die flywheel arriveert. Hebt u gereserveerd dan? Er is hier geen bed meer vrij, hoor. Op zijn vroegst over zes maanden probeert u het dan nog maar eens. Eerder heeft geen zin. Als het dan nog zin heeft... Want als ik u zo aankijk... Ja, ik weet niet hoor, hoe, uh, hoe is het met uw leven? Met mijn leven is niks aan de hand, die is prima. Oké, okay, neem ik anderhalf pond. Ja. Miss Timpel, haal peper en zout. We gaan eten. Misschien pikt meneer Stoetsch... Ook een vorkje mee? De naam is Scrooge, niet Stoes. Oh, dus. En ik ben niet van plan hier nog langer op die flywheel te wachten. Als die komt, zeg hem dat ik geweest ben... ...en dat hij heel vlug zijn huurachterstand moet betalen... ...of anders treffen wij elkaar voor de rechter. Maar natuurlijk, Scrooge, dien een aanklacht in. Wat een goed idee. En ik neem de zaak op me, hè. We gaan die huurschuld innen, al moet het u de laatste cent kosten. En ik ga niet nog meer tijd verdoen aan zo'n, zo'n Hans worst als u de groeten... Waarom moet die man dat nou zeggen? Hans Worst! Tegen iemand die nog niet heeft ontbeten. Miss Dimpel, is er nog wat van de telefoonboek over? Ik ben gisteren, dacht ik, tot aan de El van Levi gekomen. Pagina 93, dus er moet nog een klikje over zijn. Oh, overigens, miss Dimpel, kunt u een kalkoen bereiden? Ah, oh, natuurlijk kan ik dat. Doe me dan een plezier en kom morgen met een kalkoen naar kantoor in plaats van met de fiets. Als dat weer die Scrooge is, dan ben ik er niet. Ik wil hem niet meer zien. Ik zal even kijken. Het is uw assistent, meneer Avelli. Wilt u hem wel zien? Ja, natuurlijk wil ik hem zien. Maar ik kan hem niet zien, zolang u in de deuropening blijft staan. Dus wees zo goed uw tonnage even te verplaatsen... ...en de heer Avelli binnen te laten. Oh, geef me een huis, als het met een kruis... Maar met een dak en een hoogsteen nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja. En dan ook nog een kluis oh. vol met dollars Ja, Vellie, wat zing je daar nou? Home sweet home, baas. Heel verschrikkelijk, weet je dat? Dat is net als mijn huis. Stop onmiddellijk met dat kabaal. Dat is geen kabaal, baas, dat zingen. Nou, als dat zingen is, maakt dan maar liever kabaal. Trouwens, waarom zou jij zingen? Om de tijd te doden. Nou, dan heb je daar inderdaad een doeltreffend wapen voor gevonden. Vertel eens. Wat heb jij de afgelopen week zo wel uitgevoerd? Lijkwagens gevolgd. Wat heb je gevolgd? Lijkwagens. Ik ben een kantoor gekomen om wat op te vrolijke. Nou, dat kan zeker nog lachen worden. Want ik had je toch opgedragen om ambulances te volgen? Had u ook, maar die reden te snel. Reden te snel. Ravelli, wat moet ik nou met je? We betalen, baas. Het liefst in briefjes. Dus jij wilt briefjes zien terwijl we niet eens een pen hebben? Ik zal jou het wel vertellen, Ravelli, als jij me niet heel vlug een stel goede klanten bezorgt, dan worden wij binnenkort uit dit kantoor gesmeten. Geef niks, baas. Ik heb het hier nog nooit echt leuk gevonden. Luister, Ravelli, jij gaat nou de straat op en zorg ervoor dat ik binnen de kortste keren klanten krijg. Dus ik moet gaan tippelen. Ik weet niet of dat nou wel zo'n goed idee is, baas. Stel je voor dat mevrouw me ziet. Oh, dus je bent nog getrouwd ook? Waar is je vrouw op dit moment? Thuis. En hoe weet jij dat zo zeker? Omdat ik haar schoen aan heb. Wie wilde een advocaat? Advocaat in de APD. Lekker versadvocaatje, mevrouw. Zo goed als die hoor. Bijna nog niet gebruikt. U misschien meneer. Wilt u een advocaat? Ja, ik wil geen advocaat. Iets dat dan misschien. Ja, rust. Zorgen wij voor meneer. Ik heb een advocaat. Ik begrijp me dan man, ik heb niks aan een advocaat. Ik hoop niet, maar ik moet wel een klant vinden. Wat is dat dan voor een raar spel, je man? Tot erop, de we gaan de politie. Ah, u wilt me aanvragen. Het proces beginnen. Nou, dan ben ik een goede advocaat voor u. Agent! Agent, wilt u me van deze schimmeleren verlossen? De man valt wel lastig. Hé hey, vriend, ophouden en wegwezen, pak je biezen. Ik mag mijn biezen niet pakken, agent. We hebben een huurschuld. Oh, oh, rustig, gewoon nou hè. Ik ga er voorlopig nog vanuit dat je niet moet willen moeilijkheden staan te zoeken. Ja, maar die zoek ik juist wel. Oh, meneer is een lolbroek, een pretzok, een grapjas. Hé, hey, maar dat zijn jullie met de kerk, natuurlijk, de baas, de heer Flywheel. Oh, agent, heeft u misschien een advocaat nodig? Wat zou ik met een advocaat moeten? Weet ik veel. Neem me mee naar huis. Laat hem maar je kinderen zien. Ja. Of stop hem af. Zet hem wat de schoorsteen. Wat is dit toch allemaal voor ongein? Ik moet voor mijn baas hier een straat klant te krijgen. Nou, als jij hier blijft staan, dan levert je dat geen enkele grond op, hoor. In ieder geval niet voor een advocaat. Wat moet ik dan, agent? Door de stad gaan lopen en je ogen de kost geven. Kijken of er, er ergens ongelukken zijn gebeurd. Zoeken naar mensen die ruzie maken. Zo werkt jij klant voor je baas. Oh, ik ga dus gewoon ruzie zoeken. Nou, je zoekt het maar uit. Ik ga verder met mijn ronder. En als ik straks terugkom, dan ben jij verdwenen. Want anders ga je maar eens een nachtje logeren bij oom Herman dat. Herman wie? Dat. Dat. Wat dat? Die oom van u? Welke oom? Oom Herman. Daar komt geen oom Herman in mijn familie voor. Hè? Dan zal het wel een achteroom zijn. <laughs> nou, je weet wat ik gezegd heb. Wegmeten en snel. Ja, agent. ...advocaatje te koop? Wie wil er wel lekker advocaatje? Is er nog iemand die ruzie zoekt? Nog iemand met een ongeluk? Een mooi ongeluk? Hé hey, meneer, heeft u er een ongeluk gehad? Oh, we staan natuurlijk afskallen, man. Laat maar, laat maar. Dan zorg ik zelf wel voor een ongeluk. Ga ik maar in een klein hoekje zitten. Waarde, waagde. Nou, geef het de eerste de beste voorbijganger Zet, zet ...zodat u onder de wielen komt. ...hebben we een ongeluk en het land. Ja. Ja. Wie gaf mij die zet? Mij, ik, Woldorf, die flywheel, een argeloze omstander. Nou ja, min of meer argeloos dan. Als ik het niet dacht, ja hoor, het zal Ravelli niet wezen. Zeg, waarom gaf je mij die duw? Het paard had wel dood kunnen zijn. Sorry, baas. Ik had u niet zo gauw herkend. Met schoenen aan. Mijn fout. Neem alle schuld op me. Ja, ja. Jij de schuld op je, maar ik een paard op me. Heb je wel eens een paard in je maag gehad? Nee, maar wel een kou op borst. Om over de schimmel tussen je tenen maar te zwijgen. Nou, genoeg gekletst. Waar zijn mijn klanten? Ik ben nou drie uur bezig, baas. Ik heb iedereen aangesproken, maar niemand wil u hebben. Hebben? Je moet me verkopen. Je moet deze mensen meer flywheel bewust maken. Ravelli, laat ze merken dat je in me gelooft. Wil er iemand nog een advocaat? Goede advocaat in de aanbieding. Twee halen, één betalen. Pas maar op, straks hoort iemand je nog. Ik denk, ik denk het niet, baas. Dat is nog nooit voorgekomen. Wat jij nodig hebt is verkooptechniek, Ravelli. Wat ik nodig heb is mijn probleem. En wat ik nog veel meer nodig heb is het probleem van een ander. Als u het allemaal zo goed weet, waarom haalt u dan geen klanten binnen? Oh ja? Jij wilt me op de proef stellen, hè? Oké, okay, oké. Okay. Dan zal ik jou eens wat om te kauwen geven. De eerste, de beste die langskomt, wordt onze klant. Maar denk erom, laat mij het woord doen, hè? Is goed. Kijk, er komt een dame aan. Inderdaad, een dame, Ravelli. Haal je sokken en je neus op. Kan een van de heren mij misschien de weg wijzen naar 42nd Street en Times Square? De weg wijzen? Worden we daar wijzer van baas? Wel, dame, het werd de hoogste tijd dat onze wegen elkaar kruisten. En, en al weet je maar nooit wat zo'n kruising oplevert, hè? Dankzij mijn inbreng, op hond, dankzij mijn inbreng... ...moet het wel iets briljants worden. Mevrouw, wat kunnen we voor u betekenen, hè? Wat dacht u van een scheiding, hè? Dat zou toch een prachtig kerstgeschenk voor uw man zijn? Een scheiding? Ik vroeg alleen maar de weg naar Times Square. Ja, draait het nou toch niet omheen, mevrouwtje. U heeft een scheiding nodig. En ik heb een scheiding e? nodig. Na, en ik heb uw scheiding nodig om de huur te betalen. Nou, vertel dan maar. Hoe is het allemaal zo gekomen? Uh, het begon dat de dame de weg vroeg naar Times Square. Ja, maar luister maar. Ja, o, dan! Ja, oom, daar kan ik me zo goed indenken. U trouwde deze man, deze kleine, onschuldige man... Oh, nee, dat is een andere klant. Oh, een klant, waarschijnlijk. Ik ja. hoef toch zeker niet nog langer naar deze onzin te luisteren. Onzin? Hè? Een beetje meer respect voor uw eigen levensverhaal, dame. U trouwde met hem toen u zelf nog maar een heel klein onwetend meisje was. En hij, hij, hij was slechts een man. Goede samenhang, hè, Ravelli. Ja, en als straks die agent terugkomt, hangen we ook samen. Oh, wilt u mij nou alstublieft eens uitleggen wat dit allemaal te betekenen heeft? U schonkt die man alles, alles. Het beest bedroog u met allerlei mooie, wulpse, sensuele blondjes. Hé, hey, Ravelli, waar ga je naartoe? U heeft me zojuist op mijn idee gebracht, baas. Kom terug, jij. Ik pik dit geen moment langer. Wat u gelijk had, dame. Maar uw leed is bijna geleden. Flywheel zorgt voor een snelle, pijnloze scheiding. Eens even kijken, op welke grond kunnen wij de scheiding aanvragen? Ah, wat, wat dacht u, van een goede ondergrond? Hè? Ja, dan kunt u daar tabaksplanten op En van dit tabak die dat oplevert, maakt u cheque. Hè? En met die cheque kunt u ons dan betalen. Wij zorgen ervoor dat die dat in rook opgaat. Zodat uw huwelijk tenminste niet voor niks te mis is ingegaan. Oh, ziet u nou hoe nuttig u begint te worden voor deze samenleving? Nee, ja. Ik snap niet dat uw man van zo'n vrouw af wil, zeg. Misschien moet ik eens met hem gaan praten. Waar kan ik hem vinden? Wie? Wat? Hoezo? Hij wil alleen maar weten waar uw man is, dame. Maar ik heb nog helemaal geen man. Wat? Wat? Ik ben nog maar verloofd. We trouwen pas in augustus. Heel goed. Dan vragen we de scheiding per 1 september aan. <middels> Advocaatje te koop. Ik heb nog een mooi advocaatje te koop. Nog eentje maar. Wie maakt me los? Kijk, wat sta je dan nou te schreeuwen, man? Ja, zou ik liever willen zitten schreeuwen. Heeft u misschien een stoel voor me? Luister, vriend. Jij kunt toch niet zomaar pal voor dit gebouw allerlei dingen aan de man gaan brengen? Oh, het is u ook niet gelukt. Wat had u verhandeld? Nee, ik verkoop helemaal niks. Nee, ik Nee, ik ook niet. En u wilt natuurlijk ook toevallig geen advocaat. Wie zegt jou dat ik geen advocaat ben? Nou, dan zou u deze toch zeker niet willen. Toevallig ben ik op zoek naar een advocaat. En het is verschrikkelijk dringend. Oh, maar dan heb ik een goede voor u. Die is verschrikkelijk. Ach, Ach, hoe heet die? Wat maakt dat uit? U kent het toch niet? Luister, mijn naam is Scrooge... En ik heb een huurder die zes maanden huurschuld heeft. Ik zoek een advocaat die ervoor zorgt dat ik die kerel kwijtraak. En nou wil ik die verschrikkelijk goede baas van jou wel eens zien. Ik denk dat u een beter eerst in dienst kunt nemen en dan pas zien. Nou, van public relations heb je weinig verstand. Waar is jullie kantoor? Ons kantoor, daar. Achter u. In dat gebouw waar we voor staan. Zit zijn kantoor in dat pand? Ja hoor, en hij woont er ook. Net als ik trouwens. Maar weten jullie dan niet dat het verboden is om in een kantoorgebouw te wonen? Ach, dat zal ons toch een zorg zijn? We koken er ook. Gisteren nog. Uitgebakken spek met spruitjes. Lekker. En de rest van de huurders maar klagen. Maar ja, die eigenaar zegt toch niks. Die is bang voor ons. Zo, is die bang voor jullie? Nou, maar of wat een laafvaart, zeg. Goeie advocaat, hoor, die baas van mij. Ik hoop dat hij tijd voor u heeft. Hij is heel erg rijk, hè. Dus hij neemt me zo af en toe in een zijn zaakje aan. Maar hij zal mij toch wel willen ontvangen? Ik weet het niet, hoor. Zo, we zijn er. Nee, niet hier de deur daarnaast. Flywheel, scheisteren, Flywheel. Als u hier even wacht, dan ga ik kijken of meneer Flywheel u ontvangen. Mag. Ja, als u maar opschiet. Ik pompel op van verlangen. Even wachten en uh, niet weglopen, hoor. Hé, hey, Miss Dimple. raad eens wat ik buiten heb staan. Meneer Flywheel is druk bezig. Maak hem dan onmiddellijk wakker. Ik heb een klant voor hem. Dat heb ik nou eens net gehoord, Ravelli. Je hebt een klant. Daar kom je niet meer onderuit. Ik ben toevallig niet van gisteren. Want anders zat ik vandaag hier in een korte broek. Maar het is waar, baas. Ik heb een klant. Een cliënt. Vlug, meneer Dimpel, mijn schoenen. En haal die spinnenwebben uit uw schrijfmachine. En doe dat breinwerk van uw bureau. Oké, okay, Ravelli. Laat meneer maar binnenkomen. Het is gelukt. U mag binnenkomen. Fijn. Dankjewel. En dat is dus mijn baas, meneer Flywheel. Baas en nieuwe klant, de heer Scrooge. Zo, dus u bent de heer Flywheel. Dat heeft u me vanmorgen ook al gevraagd. Erg origineel bent u niet. Juist, meneer Flywheel. En dan moet u goed naar mij luisteren, meneer Flywheel. Ik ga nou niet opnieuw over die huurschuld beginnen. Dat is een hele opluchting. Ik ben blij dat u de dingen nou ook eens vanuit mijn perspectief wilt bezien. Huh? Misschien is dit wel het begin van een prachtige vriendschap, Scrooge. Gek, hè? Toen u vanmorgen hier mijn kanteur binnenkwam, voelde ik meteen een vonk overspringen. Zoals ik nou ook weer een vonk voel. Voorzichtig met die sigaar van je man. Mijn broek staat in brand. Laat branden, baas. Het is voor het eerst dat het hier een beetje behagelijk begint te worden. Als u de huur zou hebben betaald, zou ik de kachels hebben laten branden. Als wij de huur konden betalen, zouden we niet meer in dit pad zitten. Luister, Flywheel. Ik heb jou nou lang genoeg achter je broek gezeten. Eh? Ik hoorde van jouw vriend hier dat jij rijk bent. Dus ik wil nou zonder mankeren mijn geld. Heeft hij gezegd dat ik rijk ben? Ach ja, de man is een dromer. En zijn wij niet alle dromers? Begrijp me goed, Scrooge? Ik neem jou niks kwalijk, hoor. Jij doet alleen maar je plicht. Jij bent ook niet meer dan een witte boordenknecht. En als je dat boordje niet gauw verschoont... ben je zelfs dat niet meer... Ben ik op dreef, Ravelli. Fantastisch, Baas, volgens mij staat de man te genieten. Voor de laatste maal flywheel, ga jij de huur betalen, ja of nee? Wat heb ik te kiezen? Het hazenpad, Baas. Ook jij, Ravelli? Pardon, meneer Scrooge, de telefoon gaat. Een ogenblikje. <coughs> ja. Hallo. Kunt u me horen? Fijn ik hoor u ook. <laughs> ja. Prachtige uitvinding hè, die telefoon. Ben jij het jurgens? Dacht even dat het van de berg was. Ja. Hoe vaak moet ik je nou nog zeggen dat je me tijdens kantooruren niet moet storen? Zo, zo. Je hebt dus weer eens een proces in je broek. En je wilt dat ik je weer verdedig. Nou, je kent mijn condities, hè? Een voorlopig voorschot van 5000 dollar direct te betalen. En uh, Doe er een pakje boter bij. Hey, uh, hoort u dat meneer Skroetsch? Ja. Iedereen wil mijn nee, baas inhuren, hè? Zelfs de machtigste multinationals ja. van dit land. Ik wil geen valt man... hem lastig over zo'n simpel ja. huurtje? Uh, Misschien uh, was nee. ik wat overijverig Jure, met mijn trekken. Luister nou Jurgens, ik zou je aanbod geen moment in overweging nemen, waren het niet dat ik tot over mijn oren verliefd ben op je vrouw? Uh, gegeven dat feit ben ik bereid om erover na te denken. Laat ik dit met je afspreken, hè? Ik zal er een nachtje over slapen. Als ik tenminste nog een plekje kan vinden, hoor, naast al die troep op mijn bureau. En dan bel ik je morgenochtend terug, oké? Okay? Tot horen. Ik uh, moet u zeggen, meneer Flywheel, ja. ik had er geen idee van... dat u zulke grote zaken behandelt. Misschien, oh, nee. misschien is het beter als ik een ander keertje terugkom. Als het u wat ja. minder... Uh, als u het wat minder druk hebt. Ja, dat is wel goed, hoor. als u helemaal niet meer terugkomt, is dat nog beter. <laughs> Weet u zeker, meneer Flywheel... Uh, ...dat u helemaal tevreden bent met de indeling en de outillage van dit kantoor. Oh, nou, nou, u er toch over begint. Ja, er zijn een paar kleine dingetjes die me minder bevallen in dit interieur... U bijvoorbeeld. Nou zou ik u natuurlijk opnieuw kunnen laten verven, hè. O, of wacht eens even. Ja, dat is het. Een nieuw behangetje. En daar plakken we u dan achter. Nou, nou ja. <lacht> Hoe dan ook. Eh. Tot ziens maar weer. Val eh, binnen, meneer, je maar wilt, mijn waarde. Er staat niet voor niks welkom op de deurmat. En de deurmat staat niet voor niks in de lommert. Doe je wel de deur achter je dicht? Ja, ja, dat wel zeker, meneer Ik <lacht> deur achter <lacht> Ah, uh, en nou wij, Ravelli. Ja, baas. Volgens de laatste statistieken wonen er in deze stad pakweg zo'n 8 miljoen mensen. Twee miljoen daarvan komen dagelijks door deze straat langs dit kantoor. En uit die twee miljoen mensen pik jij uitgerekend onze huisbaas... en brengt die hier bij mij als klant op kantoor. Heb je ter verdediging van jezelf nog iets te zeggen of op te merken? Ik denk dat ik nou een aanmerking kom voor salarisverhoging. Dat klinkt redelijk. Het klinkt ook bekend. En waar denk je moet ik dat geld dan vandaan halen? Nou, u vertelde net aan die jurgens dat u nog niet zeker wist of u de miljoenenklus wel zou aannemen, dus... Jurgens? Mijn neus? Dat was iemand van de PTT. Wil de PTT u een miljoen betalen? Nee, idioot! Ze belde op om te zeggen dat ze geen mailen meer hebben... dat ze nou echt de telefoon gaan afsluiten. De telefoon afsluiten? Maar dat is verschrikkelijk, baas. Hoe moet je dan morgen die meneer Jurgens terugbellen? Ravelli, als jij straks weer op straat loopt, hè, en je gaat oversteken... ja, doe dat dan als dat hele kleine voetgangertje nog op rood staat. <racht> Geluisterd naar de eerste aflevering uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx... geschreven Radio vuileton, advocatenkantoor Flywheel, Scheister en Flywheel... in de bewerking van Chris van Hoeren. Met Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van kwaaie zaken... Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli, zijn diefjesmaat... Maria Lindes als Miss Dimple, de secretaresse... en Hans Karsenberg als Mr. Scrooge, zijn huiseigenaar. Technische realisatie Ton Prudon en Monique Stam... Geluiden Jan Zeidel, productieassistentie Marga Oskamp, regie Hero Muller, eindredactie Justine Paul.